Jobboot met het NOS De Europese regeringsleiders praten vandaag op een top in Brussel over nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gisteren al aangekondigd op een informele top van de ministers van Buitenlandse Zaken, waar de aanwezigheid van Russische militairen in Oost-Oekraïne werd veroordeeld. Bij de Eurotop vandaag is ook de Oekraïnse president Poroshenko die de regeringsleiders zal toespreken. Op de top in Brussel gaat het verder nog over de verdeling van topfuncties in de Europese Commissie. Voetballer Deli Blind vertrekt van Ajax naar Manchester United. Dat meldt de Telegraaf. De club van Louis van Gaal zou daarvoor 18 miljoen euro aan Ajax betalen... plus mogelijk nog bonussen in de nabije toekomst. De 24-jarige Blind had in Amsterdam een contract tot 2016. Er worden dit weekend meer transfers verwacht... want morgenavond sluit de spelersmarkt voor het najaar. De Amerikaanse politie is op zoek naar een man die mogelijk een bedreiging vormt voor president Obama. Hij zou rondrijden in een Volkswagen met kentekenplaten uit de staat Connecticut. Wat de dreiging precies inhoudt is niet duidelijk. Obama was gisteren de hele dag in de buurt van Connecticut om fondsen te werven voor zijn partij. In Helmond is een 86-jarige vrouw overleden na een zeer gewelddadige overval. Twee mannen kwamen bij haar aan huis en deden zich voor als medewerkers van energiebedrijf Nuon. Bij de overval raakte de vrouw ernstig gewond. Ze overleed later in het ziekenhuis. De politie van Helmond is op zoek naar getuigen. In Nicaragua zijn de eerste mijnwerkers gered uit een groep van 26... die sinds donderdag vast zat in een goudmijn... Elf mijnwerkers zijn weer boven de grond. De anderen worden waarschijnlijk later vandaag bevrijd. Ze raakten donderdag bekneld in de mijn door een aardverschuiving. Het is onduidelijk of alle goudzoekers het ongeluk hebben overleefd. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en droger, maar er blijft een kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 23 graden. Mooie gebuien, mogelijk met onweer, maar ook geregeld zon. Dan wordt het ongeveer 18 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Toebak Leef. Tijd voor zuinigheid. ons hit op de ZFM. Toch naar de uur. Oh. God, het pijn op hier. Van, uh, jezus, wat, voor, wat voor muziek draai je nu gewoon? Dat is verschrikkelijk. Nou, hè? Ja, het is een beetje zoetig, ik weet het gewoon. Maar ik geloof nog steeds dat het wel goed komt bij de wereld. You get what you give. Je krijgt wat je geeft, zeg. Nou, leuk hoor. Wat verdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. Nou, we zijn niet helemaal compleet, maar het scheelt weinig. Jolande stapt volgende week weer in. Maar die oude plaat is nu nog even aan het herstellen. Volgende week is het dus helemaal weer, uh, weer de oude. En dit was uh, natuurlijk de New Radicals. Ja, dat klinkt al zeg een heel opstandig iets, maar het viel allemaal best wel mee. Het was één stuk: één man en die heeft een tijdje muziek gemaakt. voor mij twee of drie jaar. En uiteindelijk is hij uh, muziek gaan maken voor veel, veel heftige mensen. Onder andere uh, die van Boyzone hebben ze, heeft hij muziek voor geschreven. Dus ja, dat is nou ook niet echt heel erg hip natuurlijk. Hè? Het is het tweede geval van dit radioprogramma. Het is negen minuten over negen. Mocht je even zeggen van, hoe uh, laat is het eigenlijk? Want het is vandaag zaterdag. Dan zitten wij altijd op de radio hier bij ZFM. En wat wij altijd doen als de opening van twee Uur... is dat we even door de jaren heen kijken wat er allemaal op deze dag is gebeurd. Op 30 augustus, wat is er allemaal gebeurd? Onder andere lees ik dat het in 1967 opgezet is. Dan heb ik het over de ideale reclame. Ofwel dessert, de set, sier. Ja, de de, de Syrië, geloof ik. Uh, en die kijkt dus naar, uh, naar de maatschappelijke issues in de maatschappij. En die willen ze onder aandacht brengen. Weet je, het is uh, bijvoorbeeld een onbelichte onderwerp brengen ze onder aandacht. En dan denk bijvoorbeeld aan de, uh, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dat heeft heel veel indruk gemaakt en uiteindelijk hebben ze dat erbij gesteld. Want het uh, lijkt dat weinig mensen echt met vuurwerk stunten. Maar dat het meer is dat mensen niet opletten. Dus dan stellen ze zo'n campagne weer bij. En ja, uh, ah, dat werkt allemaal wel. Het is uh, opgezet dus in 1967. Het waren zes wijze mannen die hadden het gezien in Amerika. Uh, advertising Consult. En ze hadden zoiets hey, dat moeten we in Nederland ook genoemd. En het is nog steeds iets wat werkt hier in Nederland. Uh, verder, uh, wat er nog meer speelde, is. 1933 werd Air France werd opgericht. Dat is een vliegtuigmaatschappij natuurlijk. Uh, dingen die ook door de jaren heen spelen was Wim Duisenberg introduceert in 2010 de euro, oftewel de eurobiljetten laten zien hoe ze eruit zien. We kunnen er nog vast een beetje aan wennen. En uh, ja, uh, iedereen heeft die zakjes thuis nog wel liggen, denk met die muntjes daarin. Is heel schattig om dat te zien. In uh, 1903 oprichting van Harley Davidson. Uh, motor Company, dus niet de, de, de motorclub, maar gewoon de Harley Davidson Company. En sommige mensen die lopen er helemaal voor weg. Die hebben zelfs, ach, dit is een, is een motor die niet eens goed is afgesteld. En, uh, dit, dit is een, een product voor niks, half afgemaakt. En anderen denken van, wauw, dit is echt te gek. Ik ga geld sparen, ik uh, schaf er eentje aan... En sommige mensen die denken van nee, ik ga meer voor een Indian, Dat is ook een beetje uit dezelfde periode gewoon. Zelfs daarvoor zelfs nog de Indian. Maar goed, de helft eentjes zijn er helemaal gek van natuurlijk. Die hadden zoiets van de, de Harley Davidson. Dat is onze motor. Daar gaan we de wereld mee uh, voor verkennen. En uh, ja, daar hoort natuurlijk ook eigenlijk dit plaatje bij. De Harley Davidson hoor, dit plaatje. Dus ook, oh man! Ja, sorry, ik ben meer gewoon van... de dat niet zeg ik in een Volkswagen rijden. dat durf ik nou niet meer te zeggen. natuurlijk word ik meteen gezocht. dan ben ik de aanslag plegen voor Barack Obama, want die schijnt in een Volkswagen te rijden, geloof ik. maar goed, hij uh, is al niet op een holiday van op het zich verplaatsen, denk ik. dat valt te veel op. maar goed, uh, wat is nog meer gebeurd door de jaren heen? op 30 augustus, ja, is uh, wat uit? Uh, in 88, ja, yeah. uh, 1888. oh, dat is lang geleden. Uh, Jack the Ripper uh, slaat uh, voor het eerst toe. ja. Yeah? Uh, hij vermoordt Mary Ann Nicholas. oh. Nee dat, niet, nee, dat was niet daar, maar dat was met een mes. Jack de Ripper. Wat ja. voor slachtoffer heeft hij eigenlijk gemaakt? Ik. Uh, Klik er eens even op. Ik ga, even ga heel even, even een uh, onderzoek doen. Ja, ik ben wel echt nieuwsgierig uh, hoeveel uh, mensen hier slachtoffer gaan. Jarigen zijn vandaag, zoek je dat even uit en zoek ik even uh, uit wie jarig is. John Philip is vandaag jarig. En uh, John Philip, is dat die degene de gloeilamp heeft uitgevonden bij Philips? Nee, dat is de man van dit. De mama's en de papa's. Daar oh, was daar de zanger bij. En verder is vandaag John Peel jarig. En John Peel heeft een tijdje in Nederland ook een radioprogramma gemaakt bij de VPRO. Maar hij is de ontdekker van heel veel beentjes. Hij is sinds 1967 was hij actief bij de BBC. En uh, daar heeft hij allerlei radioprogramma's gemaakt. En dan ben je altijd nieuwsgierig. Hoe klinkt dan een John Peel? Uh, hoe, hoe presenteert hij? Nou, een klein fra fragmentje daarvan. Hello there, I'm John Peel en this is 10 uh, of the Best. I always had a soft spot for altered images when they were going. They came in for a lot of criticism. But uh, I have to say that if I ever had like a crush on anybody who was in a band, it was on. En dit valt nog mee? hè? Als je me echt op de radio hoorde, kon hij echt heel snel praten. En uh, hij heeft onder andere wat bands ontdekt als Pink Floyd. En uiteindelijk ging hij op vakantie. En zelfs de laatste woorden van John Peel ergens in 2004 uh, zijn nog te vinden op internet. Dat hij afscheid neemt. En zegt, nou ik ga op vakantie. En daar vakantie, gaan we er weer tegenaan. En toen hij helaas kreeg in, dacht een hersenbloeding of een hartinfarct ergens op Peru. En dat was John Peel. Maar hij heeft heel veel betekend voor de, voor de, de, voor de muziek. Zeker in Engeland. Oké, okay, wat heb jij gevonden over Jack ja, Ripper uh, hij heeft vijf bevestigde uh, moorden gepleegd. Yeah? En eentje waar ze het niet zeker van weten. Oh, Oké. Okay. En uiteindelijk is hij ten dood gebracht? Um, ja, er zijn... Uh, hij. Uh, ze weten eigenlijk niet precies wie het is. Oh, dat was het, ja. De, uh, ze hebben uh, een lijst met... Uh, even kijken, 1, 2, Namen van vermogelijke verdachten die, die ja. Jack the Ripper zou nou, kunnen het, zijn. zijn er, het zijn er iets van 20 of zo. Oh, yes. Dus het is niet echt dat ze... Nee, het zou kunnen zijn dat iedereen wel een moord heeft gepleegd... maar uh, daar hebben ze gewoon de naam Jack Tripper opgeplakt. Dus eigenlijk is het gewoon een, uh, een iets, een iemand Jack Tripper. Ja. Dus, dus, het zouden meerdere personen kunnen zijn. Ja. Nou, apart. Interessant. Uh, diegene van vandaag jarig is... ik blijf nog even bij de jarig is... Jawel, Frederik van de Wal. Dat is een uh, fotomodel... En ook Cameron Diaz van de film, natuurlijk, die altijd zo leuk uit de hoek vandaan gekomen. Die is vandaag ook jarig, geboren in 1972. Uh, nog meer? Uh, ja, ik zoek nog even wat leuke mensen die... Uh... Ja, jarig zijn of dood zijn gegaan. Ik kan je vertellen dat degene die dood is gegaan in 2003... op 81-jarige leeftijd is het wel... Uh, is er, oftewel, uh, is Charles Brunson. Charles Brunson werd natuurlijk bekend door de film... Ja... Once in a Time in the West. Met de muziek van Ernie Morricone. En hij was dan de jongen die met de mond Monica zijn vader of zijn broer op zijn schouders moest dragen. En uiteindelijk viel hij neer en hing zijn eigen broer op. En dat was dan een hele dramatische film. Met hele mooie muziek erbij. Daar speelde hij een hoofdrol in. En later werd hij veel bekender door films als... Jawel, Dead... Kan, uh, one of zo so geloof ik, of Dead Wish was het Dead Wish, dat hij dan uh, zeg maar een vechtersbaas is en dat hij uh, uiteindelijk dan mensen gaat helpen die in de problemen zijn. En dat waren leuke films, stoere films ook gewoon. Want deze man, op uh, later leeftijd was hij nog uh, actief. Dan kan die andere man met die staart nog wat van leren, weet je wel. Die nu zo in de reclame zichzelf de kakken zet een beetje, met die aanplak staart. Ah, weet je nou weer? Nou. Komt straks tot. Ja, komt, uh, tot. komt zo. Ja. Nee. Uh, ja, nee, ja, voor de rest, ja, ik moet nee. zeggen, ik vond er niet echt uh, bijzonderheden tussen zitten. Nee, niet echt heel veel namen, heel bekende namen. Nou moet ik zeggen, ik heb ze ook niet één voor één gelezen. Dus misschien nee. lees ik ergens overheen. Je kan zo, maar, luk, dat heb ik ook wel eens gedaan, lukraak gewoon een naam aan, aanklikken. En dan lees je er iets over, denk je denkt van, oh dat is ook interessant. Het maakt verder niet uit wie het is, maar het verhaal erachter achter die naam is vaak heel interessant. Goed, tot zover door de jaren heen. Uh, vandaag was het dus 30 oktober. Oktober wilde ik zeggen. Nee, augustus. En volgende week natuurlijk zit in september. Zullen we dan eens kijken wat dat allemaal weer speelt? Ik hoor dat de wekker gaat. Tijd om uit bed vandaan te komen. Leuk plaatje. Dit is Pretty Reckless. Heaven knows. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close, you can hear him cry. Oh, Lord, heaven knows we believe sing it Zangeres van de Pretty Reckless, Heaven knows. Ik zit nog even de lijst na te kijken wie nog meer jarig is en wat me opvalt. En ja, dat spreekt altijd tot de verbelding. Dus ook oude mensen. Langzaam krijgen we er steeds meer van. Maar vroeger was het ook iets unieks. En uh, vandaag is namelijk ook uh, Henny van Adel Schipper. Adel Schipper is uh, nou is nee niet jarig. Is vandaag in 2005 overleden. Ze was toen een tijdje de oudste mens ter wereld. Ze was 115. Jaar oud. Ongelooflijk. En dat deed me denken aan de oudste vrouw ter wereld... die uh, Vicente van Gocht nog heeft uh, meegemaakt. Dat was namelijk uh, Jean-Louis uh, Clement. En uh, zij is overleden in 1997. Uh, 1997, ja, dat is vorige eeuw dus. En uh, zij was dus 115 of 16 jaar oud. En die, uh, die heeft Vicente van Gocht nog meegemaakt... in de schilderszaak van haar uh, van haar vader. Die, uh, die kwam daar vaak de uh, uh, benodigdheden halen. En ze vond het maar een heel zagarijnige man, deze Vincent van Gogh. En die, uh, ja, die, zij is heel vaak is zij zeg maar uh, uh, teruggehaald om wat verhaal op te halen van Vincent van Gogh. En het grappige is, uh, op 90-jarige leeftijd heeft ze een contract afgesloten met een. Uh, uh, noem je het ook weer, we hadden het net over, een uh, notaris. En ja. uh, toen had de notaris had haar appartement gekocht. Uh, zo van, nou Ik wil je appartement verkopen kopen, dan mag je erin blijven. Uh, en dan uh, uiteindelijk als je eruit gaat, nou, dan kan ik het verkopen. Dus ik zeg, nou dat wil ik wel, maar dan moet je mij onderhouden. Dus dan betaal je mij per maand. Het was, weet ik veel, 5000 uh, dollar of pond was het. Uh, en uh, dat heeft ze gedaan. En uiteindelijk, toen was ze 90, maar ze is 115 jaar oud geworden. Dus de notaris ging eerder dood dan zij doodging. Dus uiteindelijk heeft het hem en zijn vrouw meer geld gekost... dan uiteindelijk uh, ingeschat hadden. Omdat ze, ze wisten natuurlijk niet. Ze dachten van, nou, 90, boah, dan zal het waarschijnlijk niet zo lang meer duren. Dus wel interessant om dat huis van haar te koop. En dan onderhoud ik haar een wel een tijdje... maar je wist niet dat ze nog 25 jaar lang zou gaan leven. Dus dat was een beetje verkeerde inschatting. Nou, maar deze zijn notaris. Een beetje saaie mensen. Ja, nou ja goed. Dan uh, ja, ja, zou je denken, die moeten toch heel oud kunnen worden. Maar ja, goed. Deze, deze Jean-Louis Clement is helaas veel ouder geworden. Ze leefde dus van uh, 1897 uh, tot en met uh, uh, 1997. Nee, dat is... oh, nee, deze foto komt uit 1897. Toen was ze al tien jaar oud. Nou, goed, uh, het is de zaterdagmorgen. Het is 20 minuten over negen. Fijn dat de toestel op aanstaan. Uh, wat kunnen ze al melden? Ja, ik heb hier een, uh, een leuk bericht. Er is een onderzoek geweest. Ja? Uh, ja, en vrouwen doen eigenlijk precies wat we... Waar... Of wisten. Eigenlijk, eigenlijk is het een open deur. Yeah. Maar uh, um, ze uh, houden hun exen in de gaten. Oh. Zeker uh, sinds de social media, uh, wat uh, populairder is geworden, gebeurt het natuurlijk uh, is het een stuk makkelijker en uh, gebeurt het steeds vaker. Uh, onderzoekers raden het wel af. <coughs> aangezien uh, um, je, ja, hoe zeg je dat? Um, het heel slecht voor je is. Yeah. Ja, ruim 33% van de, van de um, Vocht, vocht volgt, haar, volgt haar ex via social media. Uh, 22% gebruikt zelfs fake accounts yes. daarvoor. En 18% zegt uh, dat ze ja, het niet doen. Nee. Maar ja dat lijkt eigenlijk al sterk. Want uh, ja, 20% uh, daarvan gaat waarschijnlijk um, als ze een beetje dronken zijn... Uh, wel uh, rare dingen uh, doen. Ja? Dus, uh, ja, maar het is ook logisch. Iedereen houdt iedereen in de gaten via social media. Ik bedoel, wat ik allemaal niet vind, als ik, ik krijg van die berichtjes, dan denk ik kan oh, ik heb een nieuw berichtje, oh, die is met zijn kinderen naar het strand gegaan. Ja, boeiend, erg boeiend. Ja. <laughs> ja. ja. Dan krijg je dus een berichtje van op je mobiel, je van, oh, wat leuk, die zijn naar het strand gegaan met leuke foto's erbij. Ja, ja en ja, ja, psychologen zeggen ook van, ja, je kan het beter niet doen, want uh, ja, je gaat, uh, je hoopt zeg maar dat je ex uh, het slechter heeft zonder jou. Oh ja, dat is altijd zo, zorg. Ja. Maar uh, dat hebben ze niet. Nee. Dus, want ze uh, zijn bij jou weg. En ze zijn niet voor niks bij jou weg, denk ik er altijd meer. Ja, en, en. vervolgens uh, uh, ja, ga je, gaan ze het leuker hebben. Ja. Tenminste, zeker op de social media lijkt dat zo. Altijd. En hoe uh, weet het. Dus uh, ja, met het gevolg dat je je heel slecht gaat voelen. Ja. Want, uh, Get a grip. Pak je eigen leven gewoon weer op. Dat zal het mooiste er ook altijd weer zijn. Uh, straks de, de, de berichten uit Zandvoort. Maar eerst, dames en heren, moppie muziek: Razor Lights. I know a girl with a golden touch She's got enough, she's got too much But I know you wouldn't mind You could have it all if you wanted You could have it all if it matters so much met radio. Ja, die zou ik zo moeten sporen. Zo'n favoriete plaat van de is Als een plaatje over radio gaat, dan moet je het op de radio natuurlijk. De zaterdagmorgen loopt tegen half tien. Um, uh, tien uur straks. door. veel ook veel meer te berichten. Wij doen altijd een kleine greep uit wat er allemaal zich af heeft gespeeld. En wat er misschien al moet gaan gebeuren. Het zou, uh, zou het niet heerlijk zijn als uh, de zeelucht... je huis niet meer aantast. Nou, er schijnt een nano methode te zijn. en Green Power Nano denkt uh, met deze methode... Uh, alles te kunnen inzielen. Uh, uh, ze, hebben, ze hebben afgelopen maandag uit de doeken gaan naar hoe het nou precies werkt. Ze hebben een kennismakingbijeenkomst ge uh, uh, georganiseerd bij Beach Club Far Out. Een groot aantal vertegenwoordigers van de VVE's en particulieren toonde interesse. Een van onze ondernemers, uh, waar onder andere een schildersbedrijf en schoonmaakbedrijf... die denken van, hey, door nu. daar gaat ons al handel. Maar goed, eerst werd uh, de werking toegepast voor uh, Nanotechnologie gepresenteerd. Uh, het eerste gezicht lijkt het een wondermiddel. Je smeert het in en uiteindelijk uh, het, het, er komt geen vuil meer in, het, in, het, in het, uh, de oppervlakte. Het, uh, het schijnt beton het tegen te gaan. En uiteindelijk uh, schijnt het, uh, ja, het ideaal te zijn. Het, ze zeggen dat het levenslang werkt, maar ze geven garantie voor vijf jaar. Maar waarschijnlijk houdt het sowieso al twintig jaar stand. Dus het is wel het, het, ja, een soort impregneer, zou je denken. En uh, nou ja, Kijk even op www.green. PowerNano.nl Een soort impregneer voor uh, schuttingen, huizen, hout, beton. schijnt echt uh, geweldig te zijn. Zeker in zand, Wat heb je te maken met heel veel zout lucht. Wat de boel aantast, natuurlijk. Dan moet je bijna elk jaar moet je de boel gaan schilderen. Dan heb je nou ook niet zoveel zin. in. dit schijnt wel een oplossing te zijn. Dus, maar goed, voor schildersbedrijven is het misschien niet helemaal Jeepie, hey, ik, ik vind dat sowieso. Je hoort heel vaak van die. Uh, ja, en dat zijn uh, schilderwerk wat. Uh... Wat, wat alles tegengaat en wat hartstikke goed is... dat ja? ontwikkelen ze dan. En vol hoor je er niks meer van. Nee, maar goed. Ja. Al van die coatings en zo, ja. Ja, je hebt wel meer van die, van die technieken. Ze hebben bij schepen natuurlijk ook technieken. Dan hangen ze een stuk lood buiten boord. En dan gaan de ionen in het water... reageren dan maar niet op de boot... maar die reageren dan op het stuk lood. Dus het stuk lood wordt dan helemaal eh, afgevreten, zeg maar. Ja, ja en, dat en het klopt, uiteindelijk hebben wij, hebben wij ook onder de boot aan. Ja, dat is toch bizar? Dat ja, is toch dat... een maffe techniek? En je denkt, het werkt ook nog. En zodra ja. het lood... Er niet meer hangt, dan wordt de boot aangetast. Ja, wij hebben, wij hebben zeg maar een, een stuk metaal wat zeg maar de, de, de schroef is. Ja. Yeah. Uh, en uh, daar zit ook zo'n stuk lood aan. Yeah. En dat was laatst, uh, omdat we langs een metalen wand lagen... was dat helemaal aangevreten, yeah. helemaal weggevreten. En vervolgens dus ook dat staartstuk. Ja, toen lekte de olie eruit. Yep. Dat is een dure grap. Ja, dat bedoel ik. Dus het is... Dit... De, de, de natuur werkt op aparte uh, manieren. Dus het kan best zijn dat dit ook wel een geniaal oplossing is gewoon. Nog meer dingen die gebeuren in Zandvoort zijn... Nou, heb jij nog een greep eruit kunnen vinden? Uh, uh, ja, nee. Nee, oké. Okay, nou, even, even niet. Ik ben even heel druk uh, Ja, precies. Je bent werk en ja, hobby werk aan het combineren. Er tussendoor. Ja, oké. Okay. Nou, voor het uh, jeugdprogramma ZAP Sport... Dat wordt Nomi van As en Ron Boshart gepresenteerd. Er zijn vorige week opnames gemaakt bij de Duinroos School. De nieuwe serie uitzendingen wordt in het najaar uitgezonden. In de ochtend werden de selectiewedstrijden gehouden... voor een team van drie meisjes en drie jongens... die tegen het einde van de middag tegen elkaar moesten strijden... om het beste team te worden. Het, de finale werd gehouden op de Space Step. Een step die wordt voortbewogen door middel van het pompende beweging. Je kent hem wel. Het is een helemaal hip ding gewoon. Het parcours liepen over... Van uh, Page Pad. En was uh, dus heuvelachtig. Des te verte werd overtuigd gewoon door het team van de meisjes, Pat Nou ja, het, het komt binnenkort op de, de televisie. De datum van de aflevering is nog niet bekend. Maar de Duinroos uh, school wordt in ieder geval weer in het zonnetje gezet. Het is hartstikke goed dat die Ron Boshart die doet van die goede dingen ook gewoon om al die kinderen weer aan het sport te zetten. Want we worden met z'n allen te dik. Zoals ik weer? was er nou de helft, of zo. 40% van de jeugd is te dik. Nou. Maar oh goed, laten we Voor, het... maar voor allemaal, toch? Allemaal, tot ik. 10%, 10 is op het uh, juiste gewicht. Zoiets was het, toch? Ja, zoiets. Ja, nou, of nou, nee. 9, of 10. Ja, goed. Ja, dat 1%, dat ja, wil niet heel negatief zijn. Maar goed, we zijn natuurlijk nu bezig om te zorgen... dat het snoepgoed bij de kassa wordt weggehaald. Ja, ben, ben, jij, ben jij een beetje van het... Uh... Een beetje zijn, moe. Zijn jouw kinderen gezond? Uh, mijn dochter is gezonder dan mijn zoon. Mijn zoon vind ik iets aan de zware kant. Maar goed, dat kan ik natuurlijk niet heel zeggen. Want daar wordt hij word niet echt heel blij van natuurlijk. Maar... Ja, dat heb je ook als je vader een gratenpakhuis is. Dan uh, ben je al gauw te dik met het op. Maar ik vind, het valt op zichzelf mee. Ik geef ze elke dag fruit. Ieder geval elke dag fruit. Dan hebben ze dat ieder geval binnengekregen. Ja, nou, dat doe je goed. Dat maar ik het goed. vind sowieso, het is wel bi bizar... dat ze zelfs nu winkels opdracht geven... om het snoepgoed weg te halen bij de kassa. Hallo, je komt een winkel binnen. Je gaat zelf die winkel binnen. Je betreedt iemand anders terrein. En dan gaat dus iemand anders bepalen hoe jij het in je winkel moet gaan organiseren... Ja, maar dat gebeurt toch al zo lang. Het is toch te gek voor woorden, zeg. Ach, zeg tegen die kinderen gewoon ophouden met zeuren... je krijgt geen snoep. Hup, dat moeten ze gewoon maar leren. Ja, die ouders moeten eens even een beetje stamvastig worden. Ja. Dat vind ik wel weer meer dingen. Dan zie je zo'n zo kind wat uh, in de winkel half ding aan het slopen is. Ja. Dat kan gewoon niet. En dan is die ouders... Hey, niet doen. En dan gaat het kind door en dan zeggen ze er niks meer van. Nee, dan gaan ze ja, snel op snel een ander pad. Dan zien ze het hier gewoon niet. sluiten ze hun ogen daarvoor. Nee, uh, ja, ik, vind, ik, ik vind het bizar gewoon. Een beetje standvastigheid uh, nee, is belangrijk. Want als ze straks alles bij die kinderen weg gaan houden... Ja, dan... Uh... Dit kan toch niet? Dit moeten ze gewoon leren. Nou goed, zo over de Zandvoertse berichten. O, wel? ja, daar waren we eigenlijk mee bezig. Geef ja. niet. <laughs> uh, dan hebben wij nu nog even een nieuwe single van Tom Petty in Heartbreakers. Gaat ook gewoon maar door. Want dat is tegen de 80 denk ik. Forget a man. het gitaarriffje. Die zal het eerst bedacht hebben, ik weet het niet. Oh, het zou zelf misschien kunnen zijn, want uh, ja, Tom Pitt in Hartbreker... gaat al wat jaartjes mee. En dit is uh, zijn laatste plaat, die heeft Feel Like a Forgotten Man. Hij voelt zich als een uh, vergeten man. dat is echt, jullie zijn zielig, vat allemaal best wel mee. De man die we ook een beetje uh, uit het oog waren verloren is Dino Bouters, om vandaag weer een stuk in de krant te lezen. Hij heeft uh, deels bekend wat hij allemaal fout heeft gedaan. Hij heeft natuurlijk... Uh, ...wapens verkocht aan Libine, uh, Libanese strijders. Naar uh, organisatie Hij heeft hij ook nog een, uh, een, een paspoort gegeven... Aan een, ook ...aan een fout iemand, geloof ik. Nou, het het maf is, gisteren zag ik al dat uh, Daisy Boutussen eigenlijk totaal niks uh, ervan merkt. Dat dus je denkt, nou, als je zoon zo fout be bezig is, dan zou jij wel iets merken van je mago. Maar nee hoor, hij heeft gisteren uh, dat ding ingevoerd zoals de pensioenregeling heeft hij geregeld voor zijn uh, mensen... En uh, toch een paar goede dingen geregeld. Die ik denk van, ja, dingen zijn gewoon losgekoppeld van elkaar. Dat is bijzonder. Hij zit al best lang toch? Ja, deze buiten. Uh, dus. ja. ja. Ja, best wel tijd. Maar hij heeft nog wel steeds iets te maken met die, die decembermoorden natuurlijk. In de jaren tachtig. Ja. Ik geloof dat hij daar al een beetje... Ja, daar kan hij niet meer voor berecht worden of zo. En heel veel mensen die hebben zo Hij doet het goed. Hij doet er goed voor ons land. Laat hem gaan. Laat hem gaan. Dat, dat, dat, het gaat heel apart in dat soort landen altijd. Dat zie je in Rusland ook. Dus dan denken ze ook over Poetin heel anders dan wij over hem denken. Ja, maar dat is ook, dat is ook een stukje media. Hè? Dat, uh, ja, dat een, stu stu ja een stukje media. Maar goed. Ze kunnen daar op internet wel gaan zoeken naar de waarheid. Maar dat doen ze ook weer niet dan. Ze kijken naar de staatstelevisie en ze geloven echt. Gisteren zag ik dat ook weer. Ze geloven echt, nou ja, dat zal wel de waarheid zijn dan. Ja. En dan gisteren uh, ook vertelde Poetin dat hij vindt dat uh, hoe de uh, Oekraïnse leger uh, zeg maar nu aanvalt, dat doet, hij, doet denk aan Hitler. Kijk daar voor uit dat soort kreten ja. doen. Maar ja, hij, hij kan zich veroorloven. Dus bijzonder. Nou, uh, ik zie een, een beer. Ja, ja een, een, een, een Christopher Morris is, ja. een, uh, is een ware dierenvriend. De Amerikaan uit uh, Payson, Arizona, heeft uh, maar liefst 129 kilometer gereden... Ja. om hulp te zoeken voor een aangereden beer. Uh, Morris dacht dat hij uh, een dode hond lag. Dat er nog een dode hond lag. Uh, in de snelweg in Arizona... Uh, dus stopte hij om het dier te verplaatsen. Toen Christopher uh, dichterbij kwam, zag hij dat het helemaal geen hond was, maar een uh, berenjong. Oh. En die heeft hij uh, stapje, uh, ja, stapje dichterbij zetten, En zag hij dat het beestje nog leefde. Toen heeft hij maar proberen het uh, te redden. Oké. Okay. Dus uh, ja, uiteindelijk heeft het beestje het overleefd. Maar ja. hij moest er wel 129 km voor. 190. Nou goed. Hier in Nederland uh, denken we ook af dat we uh, een beer. Is dat nou een beer? Nee, dit nee? Nee, is een hond. Misschien moet je. Oh. Oh. Oh. Ja, dat waren scènes van gisteren, hè, van de televisie. zo. Oh, poli poli poli Politieagent die uh, aangevallen werd door een hond. Hey, ik had wel het idee. Er zijn twee filmpjes van op internet te vinden. Ik denk van, hij had ook niet gehoeven ook, hè. Want hij schoot één keer. En toen droop hij al af, die hond. Want dat waren twee honden. En later kwam hij toch een beetje terug. En volgens mij had hij toen niet meer hoeven schieten. Maar goed, ik kan me voorstellen uit de kick die je krijgt. En ik denk van, de puk, hij heeft al iemand gebeten. En hij gaat mij echt niet bijten. Maar gedond heeft het wel overleefd, dus dat is wel positief. Maar wat er met hond gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik krijg geen vakantieadres, denk ik. Dat denk ik niet. 20 minuten voor tien, straks de 10. Goedemorgen, antwoord. Live vanuit het El Hoogland. gaat er naartoe. Laat je informeren. De weeg op tijd. He. Want voor je het weet, is het vol. Ja precies, klassikaal weer even, hè. komen weer het Engels, dat is wel weer grappig, druk. Zaterdagmorgen, uh, ja, welkom. Fijn dat het dooslepel aanstaan. Ja, we kijken we oh, zijn we ons helemaal wat allemaal speelt, natuurlijk. Ah, dan uh, alweer maffe dingen gebeurd ook afgelopen week. Marcus zit uh, de helft van de tijd aan de telefoon, is aan het hobby en, uh, en werk aan het combineren? Ja, dat is dat echt, te doen zo? Nee, dat is echt niet te doen. Nee, nee, dat is uh... uh, wel lastig. Nog even kijken. Het is vandaag, uh, Gisteren is de de start geweest van de uitmarkt voor proefjes van de cultuur. En uh, iets van 1500 artiesten kun je zien optreden. Ik ben er ooit eens geweest, maar dat is voor mij alweer tien jaar geleden dat ik daar was. Toen was ik nog in Amsterdam, kon je op de fiets gewoon stappen en nog even kijken wat er allemaal speelt. Het was leuk, toen heb ik Leppes en Jans er ooit nog gezien daar in de kleine komedie. Wat een grappig zweetje. maar je moet wel echt hard werken voor vaak een kwartiertje voorstelling. Maar je kan ook gewoon rondlopen, dat is ook wel weer leuk. Op het podium is van alles te zien. Zo. Nou goed, gisteren was onder andere tijd te zien en Weiland. Weiland was er ook te zien, ja. Um, wat ik jij nog weer? Oei, verkeerd knopje zie ik. Heel groot. Ah, voor mij gaat de telefoon daar alweer, dames en heren. Jawel. Hebben wij een bellen? Wij hebben een bellen. Um, even kijken, we zullen even een muziekje draaien. Ik nog wat nieuws. Nee, ik zit even te kijken. We draaien even een muziekje, komen we zo bij je terug met een meer wetenswaardigheden natuurlijk. Ah, het is een idee Cage, Cage the Elephant. Ja, dat is de hoop dierennieuws de laatste tijd. Al over paarden en ook te doen. Elke keer als ik die beelden zie over die paardenmishandeling, Dan uh, voorzien je het ook gewoon, Het schijnt nog een kennend te zijn ook. Ik vind die man en geef me in godsnaam een baan dat hij weer wat te doen heeft... ...en dat hij dan normaal met bieren omgaat met paarden. Met zo'n uh, mes en zo. Dus one ear... Cage die Elephant, dames en heren. Wilde muziek op de radio. Durf agressief te zijn. thuis nooit draaien. Voor alle dingen stoort me erg. Nou, ik vind het wel lekker gewoon, ik mag van dit soort muziek werk. Dan kan ik graag, uh, ja, graag opzetten. Dat is ik, helemaal geen punt, gewoon. Uh, Cates elefant Elephant dus. Nee, het is uh, mijn muziek wel. Goed, stond op Pinkpop Lowlands. Lowlands was twee weken geleden, toch? Lowlands. Yes. Lowlands. Ja, dat altijd door elkaar. Ik ben er van nooit geweest. Wat is je. Het nou. is het. Gaat, voor ik je weet, zit je in een bejaardenhuis en vraag je af van, kan, hoe, hoe ben ik hier nou tegengekomen? Heb ik een gat in mijn geheugen? Ja, dat kan. Uh, ja. Ik heb hier echt een bizar bericht. Een, ja? Uh, ja, een uh, Britse vrouw die. Uh, is als uh, jonge moeder. heeft en natuurlijk altijd een iPhone bij de hand. Altijd heel belangrijk. Ook in bed. En dat bleek niet zo'n goed idee te zijn. Is dat voor de trilfunctie? Zeggen wij dat dan altijd? Ja. De 24-jarige Britse werd uh, onlangs met een helse pijn aan haar linkerborst wakker. Oeh. En al snel werd duidelijk waarom. Babyface? Dus een baby die had uh, geweest. Nee, nee, nee, nee, oh, nee, nee. Nou, veel erger. Ze ja? was in slaap gevallen op haar iPhone. Oh. Omdat het apparaat aan de oplader lag. En ik vermoed niet de standaard opladers, maar niet het origineel. Nee, nee, nee. Uh, Was deze kokend heet geworden. Oeh, snellader. Ze had een, uh, een brandwond van zo'n uh, 12 centimeter uh, ah. op haar uh, borst. Uh, hmm. Direct na het opstaan is ze naar het ziekenhuis gegaan. Ge ja? En uh, kreeg daar uh, meteen pijnstillers en antibiotica. ...antibacteriële salf... Ja? Uh, ...om op de borst te smeren. Nou, uh, ja, zit ook allerlei narigheid op die iPhone... ...met al die vette vingertjes erop... ...en dan laat dat op je borst. Hè. Dat lijkt me niet echt heel, heel, heel nee, gezond. Precies, precies. Nee. Ja, en uh, ja, van kwaad tot erger... Uh, want uh, ja, twee weken later... Hij, hij gaat het niet af, hè? Nee, nee. Nee, nee, dat nog net niet. Oh. Maar hij begon wel te ontsteken. Ja. Dus uh, ja, ze heeft nu een hele ontstoken brandvlek. Ja, en uh, ik weet alweer hoe dat gaat. Apple gaat natuurlijk wijzen. Ja, maar je ja, uh. een originele oplader. Want dat is waarschijnlijk het geval geweest. Ja. En ja, dan... Uh, hoe heet het? Uh, ja, dat... Kunnen wij niet garanderen dat dat uh, dan goed gaat? Uh. Dat staat in de kleine netjes. Dat volgens mij Apple hebben dat ze dingen altijd wel heel goed geregeld hoor. Nou, ja, is als je door 60 uh, pagina's uh, algemene voorwaarden heen bent. Ah, oh, ja ik uh, weet het. Klik maar accept, accept. Klik, klik. Je wilt door weet je wel. Maar ja goed, voordat je weet heb je al eerst toegekend. Toegezegd dat je denkt, nee dat, uh, dat mag niet. Eh... Uh, ja, nee, is waar. Ik, merk trouwens, maar ik heb zelfs zo'n Apple natuurlijk, een Mac heb ik, en die kan soms echt kokend heet worden. Ja, ik heb, ik heb ook wel eens gehad dat ik op mijn motor zat. Ja? Een zwart tasje waar die dan in zat. Oh dus is ook lekker zwart. En dan uh, zonder volop, ja. aan de oplader, navigatie aan. Ja. Nou, dan uh, gegarandeerd, dan, dan valt hij na een tijdje valt die gewoon uit en dan zegt hij ook: ah, Ik heb het heet. tenminste in het Engels zegt hij het dan, maar I'm, I'm hot. I'm hot. Oh, heerlijk. I'm hot, baby. Uh, en dan valt hij uit. Ja, precies dan. dan is, ja, precies. Je ja, bent heet. Ja, ik snap het. Maar het is duidelijk. Ja. Nou, hou even op, zeg. Ik krijg helemaal zin, zo. Uh, ja, precies. I was born with a Made me tense and a little shy Every time I turn around Hesitated for a while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 You're acting like a moron Just do what should be done Should I cut my hair? denken, wat de fuck is dit alweer? Nou weer? beentje, happy camper. Er zitten verschillende mensen bij en elke keer weer afwachten wie plaatsvindt in dit beentje. Af en toe komen ze ook voorbij in de wereld eruit. Ja, volgens mij volgende week alweer van start gegaan. Of gaat het volgende week? Gaat het weer ja, van start? vanaf maandag? Ja. Uh, bored with, uh, born with a borrowed mind. Ja, geboren met een uh, geleend uh, geheugen, zoiets. Uh, ja. Voor mezelf uh, taal. Ja. Uh, het loopt tegen tien uur. Ik uh, was gisteren een beetje. Uh, ja, ik kijk altijd naar uh, het nieuwsuur. Ik kijk altijd even naar het uh, nieuwsbericht en zoiets. En ik zag dat het ging over uh, zorgmeiders. Want je hebt natuurlijk een eigen risico van uh, 360 euro. Ja. Tot en met 400. Sommige, sommige zorgverzekers Of 400, of zo weet ik veel. Dus uh, heel veel mensen gaan nu zorgmeiden. Die hebben zelfs. Ja, nee, hoeveel kost dat? Die verwijzing, ga ik dat wel doen? Nee, doe me niet. Ik kan er wel een tijdje uitzingen. En dan gaat het misschien vanzelf alweer over. Heel veel artsen trekken nu aan de bel. Die ja. Die zorgmeiders die gaan straks ons weer extra geld kosten. Want die laten het verslonsen, hun gezondheid. En uiteindelijk gaan ze natuurlijk zich ziek melden. Of zitten al in de WO. Ze glijden nog verder af. Dus uiteindelijk moeten we daar weer iets voor regelen. Dus die zorgmeiders, ja, daar moeten we iets aan doen. Moeten ze misschien een boete gaan geven? Is dat een idee? Dat die zorgmeiders die, zeg maar, nu de zorg. Ja, maar je, niet je, kan, nemen. je kan ook moeilijk... als je zeg maar, iets hebt en je laat het niet behandelen... kun je ook moeilijk zeggen van... ja, maar je moet het water behandelen, toch? Dat, dat kan, kunnen we toch verplicht stellen? Als je daar een boete op zet... je bent een zorgmeid, dus dan krijg je een boete van uh, 360 euro. Loos erbij of zo. Nou, vaak zijn die zorgmeiders ook wel mensen die niet zo... die hebben het niet, niet zo ruim. Dus die uh, meiden niet voor niks, de zorg. Maar ja, daar moet wel iets aan gebeuren. En, uh, minister Schippers... Gisteren bij Nieuwsuur. Wat was dat een goede foto van er ook? Dat bleef maar keken naar, kijken naar die foto die het bijgeplaatst werd. Wat een goede foto van. Me. Die had vier rapporten laten maken, waarvan één rapport een beetje goed was, maar dat was ook alweer oud. Dus je hebt nu beloofd voor 2014 dat er goed rapporten komen. over de zorgmeiders. En dan moeten er plannen worden gemaakt. 2015 is dat. Duurt Houd... nog even, hè? Ja. Duurt nog even. Hou jij van rookbord? Um, nou, kleine stukjes. En de Hema rookworst, is dat hier beter? Het is heel lang geleden dat ik daar uh, mijn tand in gezet heb. Uh, uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen fan van dat ding. Ja? En uh, nu heeft de, kleding, uh, de nieuwe kledingcollectie van Moam. Moam. Samen met maar Moam. Hema en, uh, een paar leuke t-shirts gemaakt. Met de rookworst als thema. Oftewel, er staan allemaal rookworsten op gedrukt. Van een t-shirt, allemaal rookworsten erop. Dus ja, als je echt fan bent, uh, kun je het doen. Ja? Overigens hebben ze er ook eentje met de roze... Tompoesen print. Die en lijkt me lekker. Ook. Daar ben ik meer voor. Dus, uh, ik heb wel tompoesen weggeschoven uh, daar hoor. Met de kinderen naar de Hema toe en daar lijkt een tompoesen, heen. Ja, lekker tompoesie. Ja, oh, heerlijk. Ja, like lekker Ja hoor, heerlijk. Mm. Uh, nou ja, like goed, we, mogen, we moeten ook de Hema geen extra aandacht geven, want het is echt een schandalig bedrijf, ook gewoon die. Uh, de zwarte Pieten aan het discrimineren ja. is. Ja. Dat ja, mag klop. niet meer. En nou, uh, vooral uh, de politiek buigt zich erop. Geert Wilders heeft weer iets gevonden. En ik van, daar moet ik me mee gaan bemoeien. Dat is politiek ja. gezien heel interessant en heel belangrijk. dat we de hema weer op de, de, de, de schandplek zetten. Zo van, nou, kijk eens wat zij doen. Ja, het is ja. een tijdje stil rond Geert Wilders. Dus. Nou, heb je een goed puntje gevonden hier? Ja. Ja. Ah. Ja. Ja, want ja, iedereen die is de, met Syrië en zo. denkt ze allemaal hetzelfde als, als Geert. Man. Ja. Ik wel iets extremer, maar goed. Dat, ja, dus daar kan hij niet echt punten scoren. Dus nou, dan gaat hij het maar op de HEMA doen met Zwarte de... Piet. Ja, ik het. Ja, het is gewoon discriminerend dat de Zwarte Piet geen Zwarte Piet meer mag zijn. Eigenlijk is dat discrimineren. Ja, eigenlijk, maar dat is ook. In principe is dat ook ja. wel. Dat schandalig. Ik besluit er gewoon als om Zwarte Piet zwart, maar dat mag dan niet. Dat is dan weer. Nou, ik vind het een moeilijke discussie. En ik ga me gewoon mee met de flow. Ik zie wel wat voor, wat voor Piet zich aanmeldt, aanstaande... Is het november? Nee, ja, november. Ja, november komt hij toch in Ja, november. En in november ja. komt hij weer deze kant op. Nou goed, volgende week is het hele team van Toepaklijf weer compleet. Ja. En dan, en dan, dan, dan op... heb ik het ook weer een stuk rustiger. Dan hoop ik niet dat ik de telefoontje krijg. Nee. Dat en... je uh... werk en uh, hobby aan het combineren bent. Nee, dan is het weer gewoon alleen hobby. Dan heb ik weer echt weekend. Ja, precies. Dan doen we nog een klein moppie muziek. Straks na tien. Goedemorgen Zandvoort, Zandvoort vanuit uh, Hoogland. Met allerlei actuele zaken... Dan hebben we geen In the crowd alone And every second passing Reminds me I'm not whole Bright lights and city sounds Ringing like a drone Unknown Unknown empty hearts, buying happy from shopping carts, nothing but time to kill, Sip a lot from bottles, tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard, cocaine dollar bills and my happy little pill, Say.